Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Hells Angels voeren een structurele gewapende strijd met andere bendes... zoals Bandidos en Satudara. Dat zei het Openbaar Ministerie in de rechtszaak tegen de motorclub. Het OM wil de Hells Angels laten verbieden... omdat de club volgens de officier van justitie een geweldscultuur in stand houdt... die niet in een rechtsstaat past. Tien jaar geleden mislukte een poging om de Hells Angels te laten verbieden. Toen probeerde het OM de lokale afdelingen van de club aan te pakken. Nu vraagt de officier de Hells Angels als landelijke organisatie te beschouwen. Op de Duitse luchthaven Keulenbon is vanochtend een geldtransport overvallen. De daders namen een nog onbekend geldbedrag mee. Een bewaker werd geraakt door een kogel en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De overvallers zijn met een zwarte Audi ontkomen die later uitgebrand is teruggevonden. De politie heeft nog geen idee waar de daders nu zijn. De luchthaven Keulenbon ligt op een uur rijden van de grens met Nederland. De griepepidemie in Nederland lijkt bijna voorbij. Vorige week gingen 54 op de 100.000 mensen naar de dokter met griepklachten. Daarmee zit het aantal gevallen nog net boven de grens van 51. De griepepidemie duurt al wel langer dan gemiddeld, zo'n 12 weken. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van 40 huisartsenpraktijken. Omdat lang niet iedereen met griep naar de huisarts gaat, ligt het echte griepcijfer naar schatting 8 keer zo hoog. Nederlanders spoelen nog altijd te veel dingen door de wc die niet in het riool thuishoren. Dat zegt de Unie van Waterschappen. De koepelorganisatie schat dat er wekelijks alleen al meer dan 10 miljoen billendoekjes worden doorgespoeld. Wat veel mensen verder niet weten is dat er ook geen etensresten mogen worden doorgespoeld. Zo'n 2% spoelt zelfs frituurvet door de wc. Het weer vanuit het westen op Zeezingen plaatsen regen. Het is 9 tot lokaal 14 graden. Pas later vanavond wordt het wat droger. Morgen eerst regen, maar in de loop van de dag klaart het op. Dan is het een graad of 9. Vrijdag is er wat vaker zon, maar de kans op een bui blijft. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 I don't know where I'm going is I don't know where I'm going. Don't know where I'm going. Don't know where I'm going. Ach, nou weet ik wie de schuldige is. Ik weet, we zijn erachter wie de schuldige is. Wie is de schuldige? Ja, hij. Hij. Hij die net zong. Play for Rain. Nou, laat oh, ja. ze zingen. Ja, ja, ja. Zoals je naar buiten. Hè? Maar goed, uh, Walter Trout was dat. En uh, Walter Trout is jarig vandaag. Vandaar, artiest in het licht. Hè? Hij, is, uh, hij is jarig vandaag. Hij werd geboren op uh, 6 maart 1951. En dat gebeurde in uh, Ocean City in New Jersey. En Walt, Het is een Amerikaanse uh, bababaloos-gitarist. Hij speelde met Kent Heath, hij speelde met John Lee Hooker, met Big Mama Thornton... en was bandlid van de legendarische John Mayles Bluesbreakers... voordat hij in 1989 zijn eigen band begon. En Zijn band heet Walter Trout and the Radicals... en treedt ruim 200 keer per jaar op. Nou, nou. Aardig. Uh, u hoorde hem even solo met zijn gitaartje. Hij heeft veel heftiger nummers, maar ik denk voor de lunch. Nou, maar niet zo heftig doen. is dus een mooi uh, rustig liedje. En dat heette Play for Rain. Zeg, Beb. Ja. Are you ready for culture? Ever, ever. Culture is my thing. Uh, nou, we zullen het <laughs> We houden het een beetje dichtbij, dus dat gaan we gaan aan. Uh, vrijdag 8 maart. Vrijdag 8 maart is in het Canneman Theater in Beverwijk Back to the Roots. Danzien horen wij hoogtepunten van de legendarische Amerikaanse West Coast Music. Motel West Coast heeft al tien jaar de allerbeste Amerikaanse West Coast nummers op hun setlist staan. In deze zevende editie zetten de topzangers met hun vijfkoppige band, de grondleggers van het genre in het zonnetje. Dus reken op songs van legendarische groepen als The Eagles, The Beach Boys, The Birds, Crosby, Stills Ash, The Doobie Brothers, Fleetwood Mac en vele anderen. In deze zevende editie gaan de topvocalisten en daar noemen we die, Siep van der Ploeg, Edward Rekers, Brenda Bee en Julian Thomas... samen met hun vijfkoppige band met onder andere Hubert Heringa extra aandacht geven aan de grondleggers van de West Coast Sound. Grote Zaal, Kennemer Theater, vrijdag 8 maart. De aanvang is kwart over acht en de prijzen zijn vanaf 25 euro. Ook in het Kennemer Theater en ook vrijdag 8 maart. Maar dan in de foyer om 5 uur smiddags. Allround Rap Masterclass. Tijdens de Allround Rap Masterclass ontdek je waar je op moet letten als rapper... Op zakelijk en creatief gebied zullen deelnemers door middel van tips en tricks van professionele docenten zich technisch en artistiek ontwikkelen. En daarna mag je ook het podium op, want het is ook een winactie. Je maakt kans op studio tijd in studio nu 1251 met ondersteuning van producer Chap Moe Mo en producer beatmaker Kevin Hogers. De Allround Rap Masterclass is onderdeel van de Week van de Hip Hop. In samenwerking met de bibliotheek Eimond Noord. Verder deze week van Droom naar Doel. Dat is een workshop. En de Urban Debat. En de voorstelling van acteur en cabaretier Fresco. Maar de Allround Rap is gratis. Nee, de prijs is 5 euro. Oh, Twee verschillende dingen. Nou, voor een kleinigheidje kun je heel veel bijleren. In de foyer van het Kennemer Theater. 8 maart. Patronaat, morgenavond 7 maart. Een Balladier en Leonie Meijer. Na een succesvolle najaarstoer komt een Balladier in maart 2019 weer terug naar de clubs. De singer-songwriter Marinus de Goederen wisselt zijn luisterliedjes af met de nodige anekdotes. En uiteraard worden klassiekers als Swim With Sam en Robin 2 niet vergeten. In het verleden een balladeer de publieksprijs... van de grote prijs van Nederland, een zilveren harp. Tweede album, Where Are You, Bambi Woods... leverde een Edische nominatie op... en de debuutsingle Swim With Sam... staat al tien jaar in de top 2000. 2017 bracht Marinus de goederen de single Mob Wife uit... een duet met Sarah Battletons van KC Choice... In het voorprogramma, aanstaande donderdag dus, in de kijken uh, Voor het zien wij Leonie Meijer. Singer-songwriter Leonie Meijer werd in 2011 bekend als finaliste van The Voice of Holland... en volgde sindsdien volledig haar eigen weg. Haar laatste album, NJ123, bracht ze in eigen beheer uit. Met inmiddels drie eigen theaterprogramma's op haar naam is zij in een najaar te zien... met de nieuwe vierde show, maar dus morgenavond in het patronaat in het voorprogramma van Abaladier. De zaal is open om 20 uur en de aanvang is om half negen. Prijs 13 euro. Dit zijn drie culturele dingetjes voor nu. Ja, ik leer toch nog eens wat hier. Ja, ja. ja voor het eerst dat ik hoor dat het de Fleetwood Mac een West Amerikaanse westkoperssoep is. Nou, dat, ja. is, dat is het niet hoor. Kijk, kijk. Band, De band is ontstaan in Engeland uh, als bluesband met Peter Green. Hebben niks met de West Coast te maken? Ja, maar goed! Uh, het programma is uh, indrukwekkend. Ik ga toch eens kijken of er nog kaartjes zijn. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Ja. ja. ja. Sip van de ploeg. Edwin ja, dan theater, uh, ja. Ja. Kan ik lopen af? Je kan er zo natuurlijk. Ja. Ik kan er zelf in, als er <laughs> nog kaarten zijn. Goed. Uh, wou ik zeggen. Ja, we gaan uh, door met artiest in het licht. Ja, want we hebben er nog een paar op. Dus we doen het maar weer. Artiest in het licht. Ja, die is ook jarig vandaag. Niet eerlijk? Ja. Ik leef niet meer voor jou.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 Wel een hele aparte en leuke versie van dit liedje wat we ja? natuurlijk uit wel kennen van uh, Mar Marco Bozzato. Ik vind deze eigenlijk wel zo leuk. Lekker zwingend. Ja. Lekker arrangement. Dat is een heel apart en lekker arrangement. Thomas Akda was dit. En, uh, nou ja, over Thomas gesproken, daar moeten we natuurlijk nog even wat over vertellen. Hè. Over die Thomas. Dat is wel heel erg belangrijk. Hij is geboren op 6 maart 1967. Het is even de jongste van vandaag. Uh, in Amsterdam. Nederlands cabaretier, acteur en zanger. Bekend als lid van het voormalige duo uh, Akda en de Munnik. Waar ze dus heel erg veel grote hits mee uh, gehad hebben. Uh, verder is hij ook. Uh, uh, acteur. Ik heb hem bijvoorbeeld uh, wel eens betrapt in een, uh, in een toch wel heftige aflevering van uh, Flikken Maastricht. Waar hij een uh, rol in had als de grote slechterik. Uh, prachtig, maar hij groeide op in het Noord-Hollandse dorp De Rijp. Ja, De Rijp, dat ligt in Wees-Vriesland. En na de HAVO ging Agda eerst naar de toneelacademie. Maar hij stapte al snel over naar de kleinkunstacademie in Amsterdam. En daar maakte hij uh, voor het eerst kennis met Paul de Munnik. En uh, ze studeerden in 1993 af... met een gezamenlijke productie... waarvoor ze in de waarvoor ze de Pie prijs kregen. En daarna gingen ze maar weer even... ieder hun eigen weg. Agda had een trad een tijdje op... met de band Herman en ik. Nou, in 1995 kwamen Agda en de Munich... weer bij elkaar... om samen een theatershow te maken. En nou ja, het succes van de heren... dat kennen we met niet of nooit geweest... En, uh, uh, de kapitein deel 2. En uh, het regent zonnestralen. En noem al die hits maar op. Maar u hoorde deze versie van. Uh, hoe heet het ook weer? Oh ja, ik leef niet meer voor jou. Van Thomas Agda, solo. En ik vond het leuk. Goed, um, cultuur. Ook in het patronaat. En ook vrijdag aanstaande, 8 maart. Zagen het open om 8 uur. De aanvang is om half 9. Rest, de vierde uit Rest in Peace Live 2018. Het grootste eerbetoon van Nederland. Na twee succesvolle edities belooft ook Rest in Peace Live 2018... een mooie ode aan de muzikale grootheden te worden. Vrijdag 8 maart treedt een aantal artiesten met nummers op van al rond: Arita Franklin, Charles Aznavour, Frans Segal... Ray Thomas van de Moody Blues... Avicii... Jürgen Marcus... Tony Joe White... Juk Mase Masekela... Dolores... O. Riordan van de Granberries... Joop Roelhofs van Q65... en dit... alle gaan mensen te horen brengen... die wij alle kennen. Even kijken. Van onze eigen bodem hebben we helaas ook... dit jaar of vorig jaar... twee uh, bekende artiesten verloren. Anneke Grunlo. Uh, Artie Kraaienveld en uh, ik dacht zelfs Koos Albers komt ook nog langs. Ja, was dit yeah. in dat dit jaar? Nou, dan weet ik ja, het Je staat hier dus 2008. Ah, oh maakt ja, niet uit. Het, het is in de grote zaal van het Haarlemse Patronaat. En dat vormt het zwarte hemelgewelf. Waaronder deze sterren nog eenmaal zulke scoren schitteren. Zo staat er op de site. Uh, de, muziek, uh, de muzikale legendes worden vertolkt... door niemand minder dan Monique Kleeman van Lois Leen, Beatrice van der Poel van B Swamp, Sandra van Nieuwland... Uh, Njoline Gray van Gotcha... en Xander Hubrecht van Velzen van en Ria Valks, die ik zie je zelfs bijstaan. Zo. Vanwege het verscheiden van Bintangs muzikant Artie Kraaienveld... komt Bintanks frontman en broer Frank Kraaienveld... met prachtnummer... Agnes Gray zingen. Kort geleden werd bekend... dat niemand minder dan Freek de Jonge... ook zijn opwachting kon maken. Dus dat wordt een hele mooie bonte avond. En dat is aanstaande vrijdagavond... Rest in Peace Live 2018... In Patronaat, de zaal gaat open om 8 uur. De prijzen zijn vanaf 18 euro. Het is wel mode om die oude jongens allemaal te gaan... Toevallig gaat mijn, mijn uh, Beverwijkse koor volgend jaar ook een, een concert doen. Met, uh, en dat heet dan Stars from Heaven. Kijk, <laughs> er komen ook al die jongens binnen nou, worden. En daar, ja. zit, daar zitten wat stars. Dus ja, we, de, hebben een we hebben een fantastische lijst Leuk. voor volgend jaar. Daar uh, maar kun je uh, inderdaad een heel koor voor gebruiken. Zo is dat. Zo is dat. Uh, nog even in het patronaat donderdag uh, 14, dus volgende week donderdag. Toontje Lager. Oh. Een van de populairste Nederlandse bands van begin jaren 80. Na meer dan 30 jaar in een vernieuwde samenstelling en aangevoerd door zanger. Erik Meesti weer te zien op het podium. Onder de bezielende leiding van Erik kun je genieten van hits als net als in de Film, Zoveel te doen en natuurlijk Stiekem Gedanst. Maar ook minder bekend repertoire komt ruimschoots aan bod, zoals Vroeg of Laat, Lente in Twente in Gedachten en Het Doet Pijn. Wat te denken van Het Gevoelige zonder Jou? De solo-hit van Erik Meesti uit 1986. Het wordt een onvergetelijke avond vol jeugdsentiment voor iedereen die toen jong was. Maar zeker ook voor jonge mensen van nu die verder willen kijken dan de hedendaagse muziek. Patronaat beveelt aan kom genieten van de muziek en de verhalen ook achter de liedjes die Erik met zijn innemende persoonlijkheid op humoristische wijze uh, in zijn aankondiging verwerkt. Patronaat dus volgende week donderdag. Kijk, hoor hem al. Prijs 23,50. Niemand om me even op te Niemand bijzonder.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 gedanst was dat. Toontje Lager natuurlijk. Want ben ik toch snel. Hè? Gelijk, heb je dat nou weer snel opgezet? Ja joh, dat ja, ja, ja. ben ik zo snel. Joh, dat wil je niet weten. Goed, um, dat was dat. Ik heb nog een artiest in het licht. Die stond eigenlijk gepland, maar ik denk Toontje Lager. Nou, dat mag je niet vergeten natuurlijk. Ik heb nu een hele gekke artiest in het licht. Een uh, man is al jaren dood trouwens. Een hele oude knakker. <lacht> Hij is vooral bekend in de jaren 30 en de jaren veertig. Dus uh, uh, Going on air, of zo heette die film, geloof ik. Of um, zoiets. Uh, het is een hele oude man. En, in, en het is zo'n leuk liedje. Dus ik ga het toch eventjes uh, voor u laten horen. Deze artiest in het licht. Ja. Artiest in het licht, George Formby.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 I, I have spied I've often seen what goes inside when I'm cleaning windows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 Ja, kom zeg. Een beetje... Uh, de glazen. Ja, dat, dat kan allemaal niet, hoor, meneer voor, uh, meneer, uh, meneer. Ja, maar die moet ik ook nog niet hebben, joh. Dat is toch al nou even gewoon, call man. Ik moet nog wat vertellen over die George Formby. Ja, Dat is ja. veel belangrijker. Toch? Moet ik even doen nog. Was hij jarig of was de sterfdag vandaag? Nee, het is... Uh, even kijken, hoor. Het is een, uh, het is een overlijdensdag. Ah. Oh. Ja, het is een overlijdensdag. Maar het is, het is wel een hele belangrijke man geweest, deze... De, uh, George Hoy Booth. Zo heet hij origineel. En uh, zijn artiestenaam was George Formby. Hij werd geboren op... Uh, even kijken, want dan moet ik even weer goed kijken. 26 mei 1904. Zo. En uh, hij overleed in Preston... op 6 maart 1961. En het was een Amerikaanse komiek... die uh, door zijn films en muziek... Ook internationaal faam verwierf in de jaren 30 en 40 van de 20 e eeuw. Hij speelde onder andere banjo en dat kon je in dit nummer ook heel goed horen. Uh, en ik, heb, ik, ik kan me nog herinneren dat ik als kind van, nou wat zal ik geweest zijn, jaar zes, zeven, dat ik uh, voor het eerst naar de bioscoop mocht en... Uh, dat ik naar de bioscoop mocht en, en, en uh, dat, uh, dat daar een film draaide... dus van uh, dezezelfde uh, meneer. En uh, even kijken hoor. Uh, de film die hij gemaakt heeft was onder de By the Shortest of Hats... uit 1915, Boots Boots uit 1934, Of the Dole in 1935... en No Limit had hij ook nog in 1935. Keep Your Seats, Please, dat was een film uit 1936 en dan hadden we Keep Fit hadden we ook nog Father and Your Nest en uh, It's in the Air oh ja, dat is die film die ik gezien heb van hem uh, ja, die is ook uit 1938 die productief film. mannetje zeg ja, dat is een heel productief mannetje en het liedje wat, wat, ik, wat u net hoorde, dat leerde ik eigenlijk kennen door een Nederlandse dixielandorkest... de Animal Crackers. Misschien heb je daar wat van gehoord. Ja, ja, ja, ja. De, de band zonder stekkers. Ah. En eh, die speelde Accuzi. Die hebben dit ooit een keer op een LP opgenomen. Ik ga kijken of ik dat nog kan vinden. Heet ik geloof het, dat ik het van hen ken. Ja, ja. De Heer heette dan. Ja. ja, dat is een hele gekke band, hè, die Animal Crackers. Dat was, dat was prachtig. Maar goed, George um, Foremby Het is vandaag zijn overlijdensdag. En ik vond het zo leuk. Ik denk, ik ga dat toch even iets laten horen, de mensen. He, mensen even weer. Daar blij mee maken met. I'm cleaning window. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Van de 159 klachten over Herrie van het circuit Zandvoort in 2018... zijn er 26 afkomstig van een inwoner van het nabijgelegen dorpje Bentveld. Een inwoner van Haarlem kwam tot 18 klachten over het circuitgeluid. Een inwoner van Overveen klaagde 9 keer. In Zandvoort zelf waren twee inwoners goed voor elk zes klachten. En ook in Bloemendaal, Heemstede, Aardenhout dienden per gemeente twee inwoners elk drie klachten in. En zodoende waren zes klagers vorig jaar verantwoordelijk... voor 71 klachten over geluid van het circuit. Bloemendaal is tevreden over de aanpak van een vuurwerkoverlast. De aanpak behield in extra handhaving rond de jaarwisseling... een telefonisch meldpunt waar inwoners overlast konden melden... en dat is de gemeente Bloemendaal goed bevallen... Dat blijkt uit de evaluatie. Er was namelijk minder vandalisme. Handhavers en politie zijn zichtbaar aanwezig geweest... en dat heeft preventieve werking gehad. De jaarwisseling in de gemeente Bloemendaal is zonder incidenten verlopen. De maatregelen hebben 12.500 euro gekost... maar in 2015 bedroegen de kosten van de inzet van een eigen dienst... een aannemer en herstel van schade door vandalisme nog 35.000 euro... De totale kosten van de afgelopen jaarwisseling waren 9000 euro. Waarvan de helft door vandalisme. Dat was toch nog het opblazen van verkeersborden en afvalbakken. En de andere helft van het geld ging naar preventieve maatregelen. Dat was het ontoegankelijk maken van de afvalbakken. Toch nog een duur feestje. Maar voor de jaarwisseling van 2019 en 2020 wil het college dezelfde maatregelen. De regionale, regionale omroep.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 De boycott van Jackson duurt in ieder geval een paar weken en daarna gaat NHO Radio beoordelen of er wel weer werkt voor de luisteraars om naar liedjes van Michael Jackson te luisteren. Tot zover het regionale nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. er trekt bewolking noordwaarts over het land, waar later wat regen uitvalt. De temperatuur zakt tot 7 graden. De ochtend start wel op veel plaatsen droog. In het oosten is mogelijk nog zelfs wat zon te zien. Ik zou moeten zeggen, was zelfs nog wat zon te zien. Want vanuit het westen komt op steeds meer plaatsen enige tijd regen. Het is niet erg koud, want het is met 10 tot 13 graden warmer dan normaal. Donderdag start ook nat, maar in de loop van de dag wordt het dan vaker droog. De zuidwestelijke wind neemt flink toe. En vrijdag is er wat vaker zon, maar blijft kans op een bui. Dit was het weer van Weerplaza. Sounds strange to you I might preach the gospel I believe it's true I can't let nobody Drag my spirit down Don't let nobody drag your spirit down Well, I'm walking up to heaven Won't let nobody turn me around I can't let them turn me around You might slip, slide. you know you might slide, stumbling fall by the roadside. But don't you ever let nobody drag your spirit down. Don't let nobody drag your spirit down. Remember, we're walking mm -hmm. up to heaven. Don't let nobody turn you around Zo. Zo. Wat was dit? Gospelachtig. gospelachtig. Ja. Sisters and Brothers. Oh, muzikale lekker. zielsverwanten. Uit New Yorkse wijf Greenwich Village. Okay. Dat waren uh, Eric Bip. Maria Muldauer. En Rory Blok. Lekker gospelachtige muziek. Ja, lekker. Uh, en, ja, ja, je mag nog even. ja, Cultuur ja, nog even. Cultuur ja. Ja, cultuur, ja. Vrijdag en zaterdag 9 maart. Toneelschuur. In het kader in de Toneelschuur voorstellingen zien wij gebaseerd op de absurdistische klassieker De Koning sterft van Ionesco maakt Oliver Diepenhorst samen met Abgeharin, zij is winnares van de Theodor Hamlet versus Hamlet, Christian Schellingerhout, Imke Smit en Jip van der Dool... een muzikale en fantasievolle voorstelling over oog in oog staan met het grote einde. Ionesco was een absurdist, iemand voor wie God niet meer bestaat... en die geen zin kan ontdekken in het bestaan. En in 1972, eh, 60, pardon, was hij ernstig ziek. Was gedwongen zijn mogelijk naderend einde onder ogen te zien... en schreef dit intrigerende stuk... waar niet alleen de koning, maar met hem ook zo'n hele koninkrijk sterft. Want de koning is net monter uit zijn bed gestoft... als zijn dierbaren hem komen vertellen... dat het einde van de voorstelling niet zal halen... Gisteren was hij nog almachtig heerser. Maar vandaag weigert zelfs zijn eigen lichaam te gehoorzamen... als hij beveelt om door te blijven leven. Met humor, lichtheid neemt UNESCO de koning mee. Op zijn laatste reis om via ongeloof en angst... leidt naar acceptatie en berusting. Tot uiteindelijk ook dat niet meer uitmaakt. En dat zien we dus aanstaande vrijdag en zaterdag... in de toneelschuurvoorstellingen. Aanvang 20 uur. De prijzen zijn voor normale kaarten 21 euro. En dan voor cultureel jongerenpaspoort en studenten 17 euro. Ook toneelschuur, jubileummaand, dansworkshop Broos. Connie Jansen toert momenteel met haar voorstelling Broos in de theaters. En zij geeft in uh, de toneelschuur een workshop. De duur is anderhalf uur. De workshop vindt namelijk plaats in de, toneels, de studio's van de toneelschuur. En die zijn op vijf minuten loop, loopafstand van de toneelschuur. Je moet om vier uur verzamelen bij de kassa van de toneelschuur. En je krijgt hiervoor bij de kassa een apart gratis toegangskaartje. Dus voor iedereen die geïnteresseerd is in dans, of al dans, of het gewoon bij wil wonen. Een dansworkshop van Connie Janssen. Dan vrijdag aanstaande in de Philharmonie Grote Zaal... de Ashton Brothers en het Noordpool Orkest. Het Concerto Explos Explosivo. Nadat ze vorig seizoen al succesvol aan elkaar snuffelden... gaan de Ashton Brothers en de 42 muzikanten... van het Noordpool Orkest van Reinhard Dauma... opnieuw een gevaarlijke chemische verbinding aan... In Concerto explosivo brengen zij explosieve mix van muziek, acrobatiek, clownery, slapstick en zelfs tovenarij. Variaté dus van internationale allure. Virtuoos anarchisch orkest en een van de absolute knallers van dit theaterseizoen. De toegangsprijs is inclusieve drankje in de garderobe en die is in totaal 24, 74 tot en met 35, 79, allemaal aan de plaatsen die u wilt. 20 uur 15 tot 21.50 in de grote zaal dus de, van de Philharmonie, de Ashton Brothers. Nou, er is wel aardig wat cultuur te snuizen. Je kunt uh, weer voorlopig overal uh, naartoe. We kunnen weer genieten. Ach, mensen kunnen het gewoon culturele bloed weer laten stromen waar we willen. Goed. Uh... Ja, ik heb nog één artiest in het licht. Het is niet te geloven. Ik had er heel veel vandaag. En dit is een meneer die wij ons uh, vast herinneren uit uh, de film Woodstock. Waarin hij met zijn bandje Ten Years After... een ongeveer uh, tien minuten durende versie van Going Home by Helicopter... die ga ik niet draaien. Maar uh, het gaat wel over Elvin Lee. En dat is uh, de legendarische gitarist van Ten Years After. En die gaan we nu beluisteren. Artiest in het licht. En we gaan lekker rocken, jongens. Even Huppa. stoel aan de kant en swingen. Ja. Keep on rocking. Deze gitarist Elvin Lee, bekend natuurlijk van het bandje Ten Years After. Of bandje? Nou zeg, nu zo Bentje, Bandje, bandje. Hoe durf je zeggen? Nou, het is helemaal geen bandje. Het is gewoon een hele belangrijke band. Zo, toevallig. Um, Elvin Lee dus. En uh, de man werd uh, geboren. Ja, dat is niet zeker. Uh, Graham Elvin Barnes. Zo heette hij origineel. Werd geboren in Nottingham op 19 december 1944. En hij overleed in Marbella in Spanje op 6 maart 2013. Bekend onder de naam, artiestenaam Elvin Lee. Was een Britse rockgitarist. En zanger die bekend werd vooral door zijn bluesrockband band Ten Years After. Nou, dat is duidelijk. Ja, het gaat nog even door, maar we hebben niet zoveel tijd meer. Hij is niet blijven rockers, niet oud geworden, zo te horen. Nou... Keep on rocking. Nou... 44 in 2013 al over. Yeah. <laughs> no, <laughs> oh. is niet echt oud. Oh, maar, nee, nee. Nee. maar goed, we hebben nog twee uh, cultuuritemtjes. Uh, dan gaan we even doorheen. Daar komt hij. Ja, daar gaan we even naarheen: uh, Stadschouwburg Zaal. Laten we eerlijk zijn. Ontmoeten de werelden van toneel. Cabaret elkaar in hun hilarische mix. Zeiken over de buren was nog nooit zo Grappig. Owan Schumacher, die kennen we allemaal natuurlijk van zijn typetjes uit Koefnoen. Bo Schneider, een van Granslands grootste acteertalenten... die we kennen uit onder andere Hendrik Groen. En comedienne Hanneke Drent maakte afgelopen seizoen vuuroren als Jasperina in de theaterit De Grote Drie. En nu komen ze samen in deze gloednieuwe en pijnlijk grappige komedie... Laten We Eerlijk Zijn. Drie stellen zijn buren in een gebouw waar van alles aan moet gebeuren... Groot onderhoud dus. En als ze besluiten eerlijk alles op tafel te gooien... blijkt al snel dat niet alleen het gebouw... maar ook hun eigen relaties... een stevige opwacht. Knap buurt zou kunnen gebruiken. Je kan blijkbaar ook te eerlijk zijn... wordt er hierbij geroepen. Uh, dit, deze voorstelling... is van de makers van de succesvolle voorstelling... Hart tegen hart. De schrijvers zijn Roos Schikker... Ergs van Ginkel... en Richard Kemper... die het stuk samen met... Rie Engelkens produceert. De regie is verder in handen van... Brun Kruid. Dat is dus in de Stadsschouwburgzaal... zaterdag 9 maart. En de prijzen zijn... van 17,50 tot 26,80. Best verder weg... maar toch... op de Heemstese podia 16 maart. En dan is het... kamermuziek in locatie... podium De Oude Kerk... Sofiko Simsieve. Wereldpianiste tovert met sfeer. De jonge pianiste Sofiko Simsieve timmert stevig aan de weg. Ze is een rasmuzikus die met haar interpretaties de structuur van de muziek weet te verhelderen. En dat is al dus de jury van Dutch Classical Talent. 2016 won ze het Grachtenfestivalprijs. De jury roemde de overgave in het spel. Ze liet alle reserve varen en ging ervoor zo'n ontzettend overrompelende manier... dat je moet veel lef en techniek voor moet hebben. De wieg van Sofia stond in Tbilisi, in George Georgië. En al op elfjarige jarige leeftijd speelde ze in Bonn... het tweede pianoconcert van Beethoven. Een jaar later trad ze op in het Kremlin... en ze werd ontdekt door dirigent Lev Marquis. Ze was de jongste student ooit aan het Zwelink Conservatorium in Amsterdam en ze studeert nu bij Borin Berman in de Verenigde Staten. Maar zij komt dus naar de Heemstedse Podia... te weten de Oude Kerk, en dat is 16 maart aanstaande. De kaarten zijn van 19,50... en voor cultureel jongeren en studenten, 18,50. Zo. Dan zijn we even een paar weekjes bezig met de cultuur. Zo is dat. Nou, dat is toch altijd handig om dat te weten. Dit is mooi. Ook nog wat klassiek, want dat had ook ja. nog aan het lijstje. Dus toch... Ja, die klassieken moet je vooral niet vergeten. Die niet vergeten. Nee, nee, die klassieken mag je nooit vergeten. Dat dus jij alles van dit... Buitengewoon oh. belangrijk. <laughs> alles begint bij de klassieken. Ja, zo is het toch? Going back in time on the sounds of the nation, it's the... oh. oh. a <laughs> Over de klassieken gesproken. Ja, nou ja, dat ik. Kennen wij en, de klassieken? Uh, Herinnert u ja. zich deze nog? Nou, Dit is een heel stout liedje. Eigenlijk wat ik nu ga draaien. Het is een heel stout liedje. Nee, nee. Het is een beetje gebaseerd op rum en Coca-Cola. Van de van, uh, Andrews sisters. sisters. Maar dit is heel stout. Dit zijn de Merryman en Het heet dan ook heel stout. Big Bamboo. Yeah. Money in the land is a Yankee dollar bill.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 Het is eigenlijk een heel smerig liedje. De, ja, je, dat, wist je dat niet? Nou ja, nu jij het zo hebt aangekondigd, heb ik voor het eerst in mijn leven heel anders naar dit lied geluisterd. Ja, het is eigenlijk een heel smerig liedje. Het is verschrikkelijk smerig onschuld eigenlijk. Onschuld van ons weg. Ja. Nou ja. <laughs> Nee, het, het is een beetje gebaseerd natuurlijk op rum en Coca-Cola van, uh, van, uh, van de Andrews's, Dat zei ik al. Maar de strekking van de tekst, als je daar goed naar luistert, is eigenlijk gewoon heel smerig. Het is de uh, big, big Bamboo en daar bedoelen ze mee een groot Amerikaans geslachtsdeel. Mannelijk geslachtsdeel. Want uh, die, vrouw die, wil, die vrouw die wil van alles... Hij komt met van alles, maar ze wil alles, want ze wil alleen maar gewoon die, die dikke Amerikaanse, nou ja, dingen hebben. Ja, ja, ja. Want er is geld mee te verdienen in die contraille, in die, dus dat was het, daarom is het ook money in die land is een yankee dollar bill en de uh, big bamboo, nou ja, dan weet u tenminste ongeveer waar het over gaat. Daar gaat onze onschuld bij Daar dit en Ja, en dat en je dan nagaat dat, dat, na dat dit <laughs> tot 50 jaar oud is doen we. En dat het in de jaren zestig nog wel door bepaalde radio ons geboycott werd vanwege die smerige tekst. Ja. Maar ja, we zijn tegenwoordig wat onschuldiger en nu kan het wel. We Zit erop voor vandaag, Bip. Het was dus een gezellige uitzending wat eh? mij betreft. Ja, toch? Ik geloof dat het nog steeds regent, dus je heeft nog steeds geen reden om naar buiten te gaan laten nee, raken. maar, maar lekker land. binnen. Zo is het. Dan ben ik ook maar met de taxi gekomen. Weer ja. een half uur wachten als het geen drie uur is. Nou ja, we zien het wel. We uh, danken u in ieder geval voor het luisteren. Ik ben er weer volgende week maandag. Als alles mee zit. Bij ijs en wederdiener, zou ik maar zeggen. Ja. Morgen is het programma natuurlijk met Roy en Dolly. Dat is ook heel gezellig. hebben een heel apart stel. Weer heel anders. En dat is, maakt het zo leuk. Uh, weer hebben maandag eigenlijk? Ik ja. denk dat ik een maandag ben. Ja, ja. Ja, Oké, okay, ja. Nou, ik ben er ook maandag. Dus dat wordt heel gezellig. Dames en heren. Dames en heren. En ondertussen een fijn cultureel weekend. Ja. <laughs> en geniet van het leven. En uh, weet ik allemaal niet wat ik weet. En bedankt voor het luisteren. Dat vooral ook nog. Dat vooral. Tot maandag. Doei.